Plus, je hebt sale. Je hebt super sale en je hebt simpel super, super super super sale. Zo krijg je nu bij simpel 30 gig voor maar 2,50. Bestel snel op simpel.nl. Radio Veronica met het nieuws. Het is 5 uur. Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Nederland heeft er weer een gouden medaille bij op de Olympische Spelen. Hij is voor schaatser Jorrit Bergsma die de snelste was op de massa start. Het is een tweede medaille in Milaan.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 Warm te geven? Begin bij een kind. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken... voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOE. Van kort programma tot erkende mbo- of hbo-opleiding. Oh, ja. LOE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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Dennis Hubei. Dit is Veronica. is only. Elke morgen. Elke middag. Elke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 De ethisch bij Veronica. Soul and me, myself and I. Het was de eerste keer dat we van deze rappers hoorden... en wat waren ze een sensatie... en wat zaten we met z'n allen met uh, de oren tegen de radio gekluisterd. Dat uh, zegt uh, Levi de Groot ook, want uh, die zegt heerlijk deze. was fijn dat jullie hem draaien. Me, myself en I, ik draai ook nog uh, de dijk. En ik kan het niet alleen. De beste et hey, is het hele weekend lang bij Radio Veronica. Julian die laat weten op dit moment aan het klussen te zijn in uh, zijn nieuwe huis. Zegt het ook allemaal ietsje uit. Had wat sneller kunnen gaan, maar het bluffen ons er wel doorheen... De muziek gaat in ieder geval hartstikke lekker. En uh, Mees Brouwer, die uh, zegt uh, dat hij op dit moment uh, zich aan het voorbereiden is op de zondag. Spannende dag voor de boeg. Wat hij precies gaat doen, is niet helemaal duidelijk. Maar uh, Mees ik wens je daar veel succes bij. Radio Veronica is sowieso bij je. En uh, Bram de Jong, die zegt uh, mooie herinneringen. Wat fijn dat jullie dit doen. Beste Etis, ik blijf luisteren. En was al een vaste luisteraar. Nout van de Week, die uh, vraagt zich af of er misschien nog iets van Queen gedraaid kan gaan worden. Nou, ik kan je vertellen Noud dat gaat zeker het geval zijn. Zometeen bijvoorbeeld. Um, als je hem aanhoudt hoor je... It's a kind of magic. Komt eraan. Voor de rest ook een eurythmics. When tomorrow comes hoor je zometeen na PHD. And I won't let you down. Zelfs na duizend keer draaien, nog steeds een magisch liedje, zegt Gijs van der Linden. En gelijk heeft hij wat een fantastisch nummer blijft. Het daarvoor nog Eurythmics en When Tomorrow Comes. Zometeen hoor je hier onder andere muziek van uh, niemand minder dan Bon Jovi. Living on the Prayer komt eraan. Ook Paul Simon ga ik draaien. Eerst deze van Tina Turner. Better be good to me. Prisoner of your love. Entangled.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 Op dit moment is het bijna overal droog. Vanavond wel weer kans op wat regen. En ook morgen wordt een wisselvallige dag met van tijd tot tijd regen. Het wordt morgenmiddag 9 tot 13 graden. Na het weekend zijn er nog wel buien... maar daarna volgen een paar droge dagen met zonnige perioden. En woensdag dan kan het zelfs lokaal 19 graden worden. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu... Tennis Hubee. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Radio Veronica. De 80s alleen. with love Ooh, and graceful Die is onderdeel van een duo... In de 70's en vooral ook de ethisch liet hij zien dat hij het prima in zijn eentje kon. Sterker nog, dat hij de meest talentvolle van de twee was. En um, je hoorde hem hier bij Veronica tijdens het ethisch weekend. Paul Simon en um, zijn Craze Lands. En uh, daar ging uh, Max Hoekstra hartstikke lekker op. Hij zegt, mijn ouders hadden deze op LP. En elke keer als ik ook maar een, uh, een kleine toon hoorde van... dan uh, ben ik weer helemaal thuis bij mijn ouders als uh, klein jochie. En Stan van Vliet die ging juist lekker op Bon Jovi. Die hoorde je daarvoor, Living on a Prayer. Uh, groot fan van... Uh, uh, deze Bon Jovi, zegt hij. En uh, fijn dat ze weer wat kunnen gaan doen. Want ja, deze John Bon Jovi was natuurlijk een uh, tijd lang zijn stem kwijt. Dat ging helemaal niet lekker. Maar inmiddels uh, gaat hij gewoon weer op tour. En er komt zelfs nieuwe muziek aan. Dus uh, laten we hopen dat dat inderdaad het geval is. Zometeen hier, tijdens het beste ethisch weekend. Kid Creole en de Coconuts Tool Pigeon hoor je zometeen na deze van Pat Manator. Dit is Love is a Battlefield bij Veronica. We are young. een beetje een gek liedje gevonden. Dat is echt uh, Tess van den Berg via de Radio Veronica app. En ik kan me daar een klein beetje bij aansluiten. Maar het was al wel een beetje een gekke artiest. Kid Creole en de Coconut Sordie en Stool Pigeon. En ik draai de pet manager Love is a Battlefield. Zo meteen hier Frank van der Lende en Veronica's Live Club komt eraan. Twee uur lang. Zo meteen van zes tot acht. Eerst nog deze van Level 42. En de Lessons in Love. Veronica. zondag tussen tien en zes draaien Maurice en Dennis de beste eties. Eties. Op Radio Veronica. Veronica. Just as I thought it was going on right, I found out I'm wrong.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 Vakantie, daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Ja, zeker. Want bij Prijsvrij Vakanties krijg je nu de hoogste korting... tijdens de super vroegboekseil. Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Prijsvrij Vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil.